In de stad zijn explosies en zwaar geweervuur gehoord. Volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera... zijn rebellen uit Misrata vanaf zee Tripoli binnengegaan... om zich bij de tegenstanders van Gaddafi aan te sluiten. Aan de westkant van de stad zijn rebellen Tripoli tot op 25 kilometer genaderd. De stad is nu van alle kanten ingesloten. Al Jazeera meldt verder dat de NAVO... een mogelijke verblijfplaats van kolonel Gaddafi heeft gebombardeerd. Het gaat om een compound in het centrum van Tripoli... Het is onduidelijk of Gaddafi daar verblijft. Er zijn ook geruchten dat hij naar Algerije wil vluchten. Op de Nationale herdenkingsplechtigheid in Noorwegen... heeft koning Harald een toespraak gehouden voor overlevenden en nabestaanden. Als vader, grootvader en echtgenoot heb ik een idee wat jullie moet doormaken. Maar ik kan me slechts voorstellen hoe diep die pijn echt gaat, zei de koning. De ceremonie is in een stadion in Oslo. Er is muziek van Noorse artiesten. zoals er een optreden van de band Aha... De bandleden traden vanwege de herdenking nog één keer samen op. In het stadion worden sinds drie uur vanmiddag de 77 mensen herdag... die omkwamen door de aanslagen eind vorige maand. Hun foto's en namen worden in het stadion geprojecteerd. De herdenking is nog steeds aan de gang. Het is de afsluiting van een maand van rouw in Noorwegen. Op een aantal plaatsen zijn voor de zekerheid evenementen afgelast op, op of opgeschort. Uit vrees voor zware onweersbuien. Het KNMI waarschuwt voor extreem weer in de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. In Helmond werd daarom Jazz in Catstown voorlopig opgeschort. En ook een paar kleine evenementen in Gelderland en Brabant gaan niet door. Er trekken buien over het land die lokaal voor veel overlast zouden kunnen zorgen. Tot nu toe hebben de buien voor zover bekend niet tot overlast geleid.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 Op de A7 bij Abbekerk is opnieuw een voorwerp gevonden, dit keer een plastic geit. Een automobilist zag hem vannacht staan en haalde de geit van de snelweg. De politie van Noord-Holland zoekt al maanden naar iemand die sinds begin het jaar allerlei dingen op de A7 tussen Abbekerk en Den Hoever zet. Het ging onder meer om een plastic koel, een tv-toestel, een magnetron en fietsen. Enkele auto's raakten daardoor beschadigd. Een proef in Rotterdam met zogeheten wijkscholen lijkt geslaagd. Probleemjongeren die de wijkscholen bezochten... vinden vaker een baan of gaan vaker terug naar het regulier onderwijs... dan jongeren die een reïntegratietraject volgen. Dat blijkt uit een tussentijdse evaluatie van de proef met de twee wijkscholen. Die werden twee jaar geleden opgericht. Ze zijn bedoeld voor jongeren die op gewone scholen afhaken... omdat ze door een opeenstapeling van problemen nauwelijks lessen kunnen volgen. In Amersfoort heeft de politie een vader en moeder uit putten aangehouden... die hun kinderen in een te warme auto hadden achtergelaten...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 AZ won thuis met 4-0 van NEC. Twente is nu koploper van de Eredivisie met 9 punten uit drie duels. Daarna volgen Ajax, Feyenoord en Vitesse met twee punten minder. De wedstrijd ADO Den Haag-PSV is nog aan de gang. Het weer. Vanmiddag toenemende kans op onweersbuien. Vooral in het Zuidoosten met veel wateroverlast. Zware tot zeer zware windstoten en hagel. Temperatuur 23 tot 28 graden.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 Er staat file op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland... bij Rotterdam Centrum, 2 kilometer. En verder twee files bij Utrecht. En dat heeft te maken met wegwerkzaamheden aan de A27. Ze zijn daar aan het asfalteren. Daardoor file op de A27 zelf, van Utrecht naar Gorkum... voor knooppunt Rijnsweert, 3 kilometer. En op de A28 staat daardoor ook file vanuit Amersfoort... tussen de Afrit Dendolder en knooppunt Rijnsweert, 4 kilometer.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 Zes minuten over vijf. U bent weer terug bij het vierde en laatste uur van langs de lijn. en We beginnen uiteraard in Den Haag. Ado, PSV, kent een stand van 0-2. Was dit slecht? Dat is het nog altijd door de goals van Mertens en Wijnaldum. PSV heeft de zaakjes behoorlijk onder controle. De enige opwinding van de afgelopen minuten zat hem in een confrontatie tussen Mertens en Verhoek. Waarbij Verhoek even met het handje wapperde. De scheidsrechter zei: zie ik het nou goed of niet? En uiteindelijk geel gaf. Aan Verhoek, PSV weg, Labiat wil de bal voorzetten, dat lukt niet. Het blijft 2-0, het voordeel van de ploeg uit Eindhoven. Minder dan 25 kilometer te gaan in de tweede etappe in de Vuelta. Gio Lippens. En minder dan 55 minuten voorsprong voor een eenzame koploper. De Australië. Adam Hensen, hij ging er vandoor uit die kopgroep van vier man. Lied Paul Martens, Steve Oanaar en Jesus Rosendo staan. En hij rijdt nu eenzaam aan kop. Maar dit is een kansloze strijd, want hij heeft de wind schuin tegen. Rijdt op dit moment langs de kust. De renners net weer bij de kust gearriveerd in het dorpje Guardamar de Segur. En nu is het gewoon hard rijden in de richting van de finishplaats van Orihuela. Eén prominente hebben we inmiddels gemeld gekregen. De winnaar van Milan Sanremo heeft de strijd gestaakt. Gisteren ging het al niet goed in de ploegentijdrit. Vandaag stapt hij uit koers. Matthew Gos uit Australië. We keren terug naar het voetbal van vanmiddag. AZ-NEC 4-0 wedstrijd met twee gezichten. Bij de rust was het 0-0 wedstrijd redelijk in evenwicht. Na RUS was het 1-richting verkeer. Twee keer Altidore en eh, Elm uit een strafschop. En mooi zander maakte de 4-vol. 4-0 dus bij AZ tegen NEC. Jeroen Elsov praat erover met de trainer van AZ, Gert-Jan van Beek. Het leek in de rust niet zo makkelijk te gaan, als uiteindelijk het doet doen geloven. Nou, daar ben ik het niet mee eens. Ik vond uh, dat wij het met name de eerste 20 minuten heel erg moeilijk hadden. We hadden ons voorgenomen om hoge pressing te spelen, waardoor zij veel worden, gedwongen werden met lange ballen. Daar hebben ze niet echt spitsen voor. Maar dat pakte niet goed uit. Als je, dus als je dat bedoelt, dan zeg ik inderdaad, in de eerste 20 minuten had het heel moeilijk. Het resulteerde ook in een aantal dreigende momenten. Met name het goede uh, vrijspelen van platje. En, uh, en na 20 minuten hebben we ook besloten om die hoge pressie maar te laten varen. Want dan kregen we niet voor elkaar en dat we iets meer zouden inzakken. Nou, en toen kregen we meer controle over de wedstrijd. En ik denk dat we het laatste kwartier weer baas waren in en ruis. En dat was al een voorbode voor uh, narust. En ze uh, hadden altijd maar weer afwachten hoe de kleekamer uitkomt. Maar dat was absoluut de beste fase van ons. Hè, die kwartier, 20 minuten narust. Waarin we de 1-0 maakten en ook de 2-0 uh, afdwongen. Nou, ja, daarna worden we tegen 10 man. Het tempo wat naar beneden, maar wij moeten er nog weer. Dus dat zit ook in het achterhoofd. En uh, zij graven zich helemaal in. Nou ja, dan is het mooier nog twee keer weer te scoren. Hè? Want dan heeft het publiek dan ook wat uh, waar voor zijn geld. Was je tevreden over Elterdor? Hij stond uh, hier net. Uh, het lijkt me een heel positief ingestelde jongen. Ja, in die zin is het een, een, een, een, een, een echte uh, Amerikaans, zou ik zeggen. Ze roots liggen in Haiti. Maar hij uh, nee, had heel positief gestemd. En uh, ook, ook in de groep uh, ligt hij heel goed. Hij past heel goed bij deze groep. En natuurlijk is het voor hem mooi dat hij ook uh, zijn basisoptreden beloont met twee doelpunten. Heeft hij daarmee zijn kans voorlopig gegrepen als spits van AZ? Of bekijk jij het per week? Nee, je zoet wel naar vastigheden. Maar uh, Jozij is nog niet zo ver dat hij week, week in, week uit al drie wedstrijden kan voetballen. Hè. Dat, dat weten wij, dat hij fysiek nog niet zo ver is. En, want ik gaf hem ook aan, ik zei geef eens op een schaal van 1 tot 10 aan... Uh, uh, hoe ver je staat voor een basisoptreden, dan zei hij in acht, oh ja, dat moet een tien zijn. Maar toch heeft hij van mij vandaag het vertrouwen gekregen om, om, het, om het feit dat uh, wij donderdag toch een behoorlijke inspanning hebben moeten leven. Nou, en ik, uh, je ziet ook aan Charlie, hij was niet helemaal okselfris eruit gekomen, dat weet ik ook, want we testen die jongens iedere dag. En dan zie je dat uh, Charlie nog wel herstellen, uh, moeilijk heeft met het herstel tussen, tussen twee wedstrijden. Zeker als ze zo kort op elkaar zitten, donderdag zondag. Nou ja, dan, dan kies ik voor een, een, een fitte Josie. En dan maar kijken hoe lang hij uh, het volhoudt. En tot mijn verbazing een hele wedstrijd. En dat is mooi. Dat is, dan pakt hij ook weer de wedstrijdconditie waar we het dan altijd over hebben. PSV schudt de slechte seizoensopening van zich af tegen ADO Den Haag. Bas Geluk. Ja, ADO heeft een kwartiertje meegevoetbald en gedacht dat er wel wat te halen zou zijn. Maar daar is echt helemaal niets meer van over. PSV domineert eigenlijk vanaf minuut 15. Heeft twee goals gemaakt via Mertens en Wijnaldum. Mertens is handig en bijzonder aanwezig eigenlijk de hele wedstrijd. Pieters is nu mee naar voren en krijgt de bal bij Mertens. Wat nu weer, Mertens, wat nu weer naar binnen dribbelen. Is daaruit om te schieten. Dat is er. Coutinho half van dichtbij. Toivonen 0-3. En daarmee is de wedstrijd helemaal voorbij. Opnieuw dus Mertens aan de basis. Hij maakte de eerste, gaf de tweede na een mooie solo aan Wijnaldum. Die trouwens wel aardig binnen schoot ook. En nu dus de actie, de dribbel naar binnen, het schot. Coutinho laat de bal los. En van dichtbij is het Toyfone die de rebound in het Haagse doel schuift. De eerste mensen, nou ja, voor mij gaan weg wil ik zeggen. Dat is strikt genomen ook zo. Ik denk dat ze de tweede helft dan wel even terugkomen. Maar die denken, nou het is bijna rust. Laten we nu maar vast in de rij gaan staan voor de koffie. Want dit wordt niet meer wat vanmiddag. 0-3 ADO-PSV na nu 39 minuten. De derde dus op naam van Toyfone. We gaan het even hebben over het EK-hockey. De Nederlandse mannen begonnen dat EK in Munchen-Gladbach... met een 8-1-overwinning op Frankrijk. Gerard de Groot uh, keek voor ons naar die wedstrijd... en sprak na afloop met een speler die voor Oranje drie doelpunten maakte. Floris Evers, uh, drie doelpunten uit de 8-1-overwinning op Frankrijk. Straks wil je nog een, uh, een scorende centrumspits. Moet niet gekker worden? Nee, moet zeker niet gekker worden. Wat ik net al gekscherend zei, de eerste helft uh, was ik uh, niet in goede doen. vond ik zelf, daar was ik ook, baalde ik ook heel erg van. Maar gelukkig tweede helft ook lekker gespeeld, want dat is belangrijker voor mij dan goals maken. Het is leuk om een keer drie te maken, maar het is belangrijker dat ik goed speel. En uh, Over de tweede helft was ik tevreden, maar de eerste helft niet. Maar het is toch wel handig, denk ik, om in het elftal iemand te hebben die als hij in de punt speelt ook gewoon scoort. Ja, absoluut. En ik denk ook dat ik wel kan scoren. Maar uh, ja, vandaag krijg ik ook wel twee van uh, Jeroen Hersberg op een presenteerblaadje bij de tweede paal. Maar inderdaad, maar volgens mij maakt het niet zoveel uit wie er scoren. We hebben best veel veldgoals gemaakt deze voorbereiding, vandaag weer. En uh, dat is, uh, meen ik oprecht, het maakt gewoon niet uit wie ze maakt.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 Een jaar geleden speelden jullie hier een, een Champions Trophy. Dat was eigenlijk je laatste grote, echte, serieuze toernooi. Is, heeft dat te lang geduurd voordat jullie weer aan de bak konden? Uh, ja en nee, want we hebben natuurlijk wel heel veel wedstrijden in de tussentijd gespeeld. En uh, toen uh, vond ik al dat er een hele goede nieuwe energie in de groep zat. En uh, ja, het heeft lang geduurd, maar daardoor hebben we extra zin om dit toernooi uh, stijgende lijn door te zetten en het nieuwe Nederlands team te laten zien. Dat was het geheim, hè? Je zegt het net, energie in de groep. Dat was het geheim een jaar geleden, ruim bij die Champions Trophy. Ja. Het nieuwe elan in het Nederlands hockeyafstand. Hoe hebben jullie dat vastgehouden? Nou, ik denk niet dat het een kwestie van vasthouden is, maar vooral van doorzetten. En uh, het is een continu proces om met elkaar uh, daarmee bezig te zijn. Dus het is een nieuwe weg die we ingeslagen zijn. En door ook energie te benadrukken, uh, hopen we ook uh, het publiek en mensen eromheen aan te steken met ons spel. En ik denk gewoon als je naar het team kijkt, dat het heel fris oogt. en uh, Ja, dat is een goede weg, denk ik. En morgen tegen Engeland uh, kan je zien hoe ver je echt bent? Ja, dat is de eerste serieuze test. En uh, elke wedstrijd uh, tegen een topper is natuurlijk een grote test. Ik vind een uh, hele goede voorbereiding gehad. We hebben van de toppers uh, ook veel gewonnen. Dat geeft al een lekker gevoel, maar inderdaad op een EK moet het gebeuren. En morgen is uh, schitterende krachtmeting. Kijken jullie naar uit? Ja, daar hebben we hartstikke zin in. Het zou niet goed zijn als we daar geen zin in hebben. Dit Nederlands elftal is een van de, misschien wel de grote favoriet voor, uh, voor de eindzege. Hoe ga je daarmee om? Nou, het is heel simpel. We gaan van wedstrijd tot wedstrijd. Wat een beetje een cliché is, maar wel waar. En uh, inderdaad, uh, niks minder dan uh, goud uh, willen we eigenlijk. Floris Hevers, na nou, de 8-1 overwinning van de Nederlandse mannen op Frankrijk. We gaan weer terug naar het voetbal. NEC had een redelijk goede opening van het seizoen. Gelijk speelde tegen Eurveen, thuis winnen van Excelsior. En toen speelde NEC vanmiddag tegen AZ. En bij de rust ging het nog, het stond 0-0. Maar daarna, ja, AZ totaal anders in de tweede helft. Dat kwam al snel op 2-0 door goals van Altidoor en El, maar een penalty. Daarna Altidoor 3-0 en Moisander 4-0. Dat was wel een rode kaart bij die penalty voor Schmoffs van NEC. Kortom, duur puntenverlies voor NEC, een uh, zware nederlaag. En Jeroen Elshoff ging in gesprek met de doelman die vier doelpunten om zijn kreeg vanmiddag Jasper Sillersen van NEC. Als je niet meer gewend, vier doelpunten om je Nee, dat is extra zuur. In de voorbereiding heb je twee, twee doelpunten tegengehaald. En nu heb je er meteen vier. Waar zat het dan in, het verschil tussen de eerste en tweede helft? Want dat was er overduidelijk. We gonden veel te slap, verloor alle tweede ballen, alle duels. En uh, ja, dan komt de aanzetten in een standaard situatie het op voorsprong. En dan je uh, je kaart en ja, dan uh, laten we het te, te veel lopen. Dat mag niet gebeuren. Ik kan me voorstellen dat het op basis van de eerste helft jullie dachten dat er hier wat te halen viel. Ja, zeker. Ik denk dat we de eerste helft bovenliggende partij waren. Dat we bijna tot geen kansen echt weggegeven hebben. En die kopbal wel van altijd door. En voor de rest waren we ook gewoon sterker. Alleen als je dan nou zo de kleedkamer uitkomt, dan uh, heb je helemaal niks in de eerste helft. Veel mensen zullen zeggen, de rode kaart, de rode kaart is het breekpunt. Moet misschien wel bijgezegd worden dat jullie het wel lastig hadden al in die situatie, hè? Ja, we hadden het daarvoor ook al uh, lastig. Maar goed, uh, ja, nou, dan kom je met tien man tegen dit AZ. Uh, en dat is uh, niet te doen, helaas. ik heb de beelden teruggezien. Wat vond je ervan? Ja, ik vind het zwaar gestraft. Uh, ik, ik kan vanuit het oogpunt van de scheidsrechter enigszins inkomen dat hij in de wedstrijd zegt vanuit zijn rug. Maar als ik de beelden terugkijk, loopt hij hem niet in zijn rug. Goed, daar geeft hem en uh, kun je niks uh, tegen doen. En, ja, we kunnen nu wel zeuren over de scheidsrechter, maar goed, we laten het zelf lopen. Dus ik ga de dus, dus scheids niet de schuld geven. Ik begrijp dat als we met jou praten dat we er toch altijd even over uh, Ajax moeten hebben. Hoe, hoe is de stand van zaken? Dan moet je aan Carlos Albers en Jacco Zwart vragen. Ik heb uh, aangegeven bij mijn vader en bij mijn zaakwaarnemer. Ik wil pas weer wat horen erover op het moment dat het echt concreet is. Of dat het uh, de deal doorgaat of tot hij afgeketst is. En tot die tijd uh, is er niks veranderd. Want je wordt er een beetje gek van of uh, hoe zit dat? Nou, gek is een groot woord. Maar goed, ik wil me gewoon zo goed mogelijk focussen op NEC En uh, dat is het belangrijkste. En vooral, uh, want uh, ik moet gewoon zoveel mogelijk wedstrijden spelen. Zoveel mogelijk goede wedstrijden. En dan kan ik niet uh, alles aan mijn hoofd hebben. Is het frustrerend voor jou? Want uh, als ik het zo zeggen, wil je zo graag dat je gefrustreerd uh, zou kunnen raken van het feit dat het niet rondkomt? Nee, dat is het niet. Maar ik wil me gewoon 100% kunnen inzetten voor iets. En uh, ja, augustus loopt nou ten einde. En daar begint de studie ook weer. Dus heb ik uh, drie dingen waar ik me volledig op moet concentreren. En dat wordt uh, iets te veel. Ja, hoop je nog dat het rondkomt? Ja, het is natuurlijk een fantastische stap om naar EICS te gaan. Uh, dus uh, daar hoop ik zeker op. Jasper Sillissen zei dat dus na de 4-0 nederlaag tegen AZ. Den Haag, PSV, staat 0-3. Wat is het geheim vanmiddag, Bas, van PSV, deze enorme opleving? Nou, het geheim is dat de ballen er gewoon makkelijk in vliegen. Ik heb die wedstrijd van afgelopen donderdag gezien. Dan kan PSV na 25 minuten in Oostenrijk ook op 0-2 of 0-3 staan. Dan vliegen ze er allemaal net niet in. Nu wel en dan is het vaak zo als een schaap over de dam is dan volgende meer. Uh, Mertens is wel de man waar het allemaal om draait vanmiddag. Want die maakt de eerste, geeft de tweede aan Wijnaldum. Terwijl nu een kans komt voor Lens die de bal met een gelukje meekrijgt. Dan met een hakje probeert voor de goal te brengen. Maar daar was Mertens er eigenlijk alweer net aan voorbij gelopen. En Toivoden mag dan 0-3 maken. Ook weer na een dribbel en een actie en een schot van Mertens. Want die is eigenlijk ongrijpbaar. Is Ami maar ook Lewin die telkens moet uitstappen continu de baas. Ado heeft gefrustreerd gereageerd met gele kaart inmiddels voor Lewin. Na een flinke overtreding op Mertens. En in het middenveld een overtreding van Immers tegen de Achillespeze aan van Strootman. Dat leverde Immers geel op. Het enige wat eigenlijk verder nog is opgevallen is dat er één kansje is geweest. Dreigde eigenlijk voor Ado. Terwijl er nu weer een overtreding wordt gemaakt. Dit keer door Rado Savjevic. Die krijgt dan ook geel. Ado begint zich te frustreren. En doet dat zo opzichtig dat er uh, ingegrepen moet worden door de scheidsrechter. Ik zeg Rado Savjevic. is Koem. Die de gele kaart krijgt na de overtreding op uh, Wijnaldum die er eigenlijk met ballen allen langs is en dan van de verdediger van Ado nog een duw meekrijgt. Dat is echt de derde gele kaart op nou ja, identieke wijze. Echt gefrustreerde de tegenstander een tik geven in het tijdsbestek van 5-6 minuten. Dus wat dat betreft bewijst Aden zich op meerdere fronten vandaag geen beste dienst. En kan PSV inmiddels in de extra tijd van de eerste helft de score wellicht nog wat vergroten ook. De wedstrijd lijkt natuurlijk ook met 0-3 al lang gespeeld. PSV nog een keer ten aanval. Met Bouma op de helft nu van de tegenstander Toyfone zegt kom maar hier. De linkerkant ligt helemaal open. Daar komt nu Pieters maar de paas is niet goed. Pieters wordt dan door de hoek van de bal gezet. De bal gaat dan met een rotgang richting het ADO doel en belandt over de achterlijn dan komt er nog een doeltrap aan voor de keeper Coutinho. Het enige wat er opviel wilde ik zeggen. Aan de andere kant was een blunder eigenlijk van Isaacson. Die op een voorzet van verhoek zomaar onder de bal doorging. Het bleef zonder gevolgen. Omdat er geen speler van Den Haag bij de tweede paal stond om de bal binnen te koppen. fluitconcert nu voor het optreden van Den Haag. Want het is rust. Een PSV leidt makkelijk en soeverein. Met 3-0 maar liefst. Gaan wij weer eens even naar het fietsen kijken. De Vuelta tweede etappe. Hoog tempo in de slotfase. Geo Lippens. Laatste... Je gaat op weg naar de finishplaats. Naar Orihuela. En het is hier nog een klein beetje lastig rijden. Voordat peloton veel bochten. En we zien meteen al de ploeg van Mark Cavendish op koppen rijden. Cavendish zelf in het vierde wiel. Veel te vroeg natuurlijk op dit moment. Want als je toch bedenkt dat het nog dik 16 kilometer te rijden is tot aan de finish. ja Dan vraag je je wat hij al zo ver vooraan te zoeken heeft. Mogelijk dat hij probeert om uit de problemen te blijven. In dat hele bochtige aankomstcircuit. Ook Alessandro Petacchi zit daar al behoorlijk vooraan. En zo zien we daar een heel lang treintje. Adam Hansen is inmiddels ingerekend. Hij was de laatste van de vier koplopers die het nog volhield. De laatste van de vier koplopers die al vroeg in de koers te vandoor waren gegaan. Hansen heeft zijn inspanningen moeten opgeven. En die rijdt nu ergens daar achteraan in het peloton. Net als zijn voormalige medewerker. De en kijken we dan naar boven op dat peloton neer, dan zien we één lang lint linten teken dat het tempo hoog ligt. Zojuist de snelheden van tegen de 70 km per uur toen het even omlaag ging in een stadje. Normaal gesproken zo toch wel tegen de 50, 55 km per uur. Compleet peloton nog op weg naar de eerste sprint van deze Vuelta. Ja, het zou je, ik helemaal niet af moeten komen met hoort er maar eenmaal bij: hè. Blondie, Denis, Denny. En van deze jeugdliefde van Tom gaan wij weer eens naar Venlo. VVV Ajax eindigde daar in 2-2. En lange tijd zag het er zelfs naar uit dat VVV de volle winst zou pakken tegen de Amsterdammers. Met name dankzij goed keeperswerk van Dennis Schentenaar. Hij sprak na afloop met Jan Wolfs. Dennis, je speelt een wereldwedstrijd tegen jouw club en misschien ook wel je nieuwe club. Mm, ja, ik zou het uh, op dit moment uh, niet weten. En, uh hoe het ervoor staat. En uh, het belangrijkste was in ieder geval voor ons... dat wij uh, na vorige week uh, hier in ieder geval een goede wedstrijd... en uh, tegenstand zouden bieden tegen, tegen Ajax. En ik denk dat we ons uh, ja, goed verweerd hebben. Wat was voor jou voor een wedstrijd? Je hield er een paar prachtige ballen uit. Hè? Die kobbel van, van Sikterson als, als, als hoogtepunt. Um, ik denk dat het ook belangrijk was voor, voor de ploeg. Ja, kijk, uh, je probeert natuurlijk alles wat daar uh, binnen bereik uh, komt tegen te houden natuurlijk. En uh, ja, op momenten dat wij dan uh, zeg maar uh, ja, 1-0 en dan nog 2-0 voorkomen, ja, dat, is dan, uh, ja, dat, dat geeft een goed gevoel. Alleen, uh, Ongekende luxe. Ja, precies. En zeker tegen, tegen Ajax. En uh, ook nog kans op 3-0 uh, te maken. En uh, dat is dan jammer dat dat uh, niet gebeurt en dat we dan eigenlijk in korte tijd... Uh, ja, die wedstrijd eigenlijk nog uh, uit handen geven. Ja, en dan zijn we uiteindelijk natuurlijk wel blij uh, dat we hier uh, nog wat over, een punt aan overhouden. Was het voelbaar binnen de ploeg uh, vooraf ook? Dat voel je soms wel eens, hè? Dat, dat er wat te halen viel vandaag? Dat het sensationeel zou worden, in ieder geval een punt misschien? Ja, ik denk dat we, ja, we hebben van tevoren, zijn we voordat de competitie is begonnen sowieso, dat we hier thuis gewoon. Uh, sterker willen zijn en uh, dat het uh, gewoon niet zo makkelijk moet zijn om hier uh, punten mee te nemen. En uh, zo zijn we ook het veld ingegaan en uh, ja, daar hebben we gewoon uh, goed gedaan. En daarbij had je ook natuurlijk, denk ik, uh, met het weer dat het ook niet echt makkelijk was voor, uh, voor Ajax om echt tempo te gaan maken. En uh, doordat het zo benauwd was. En ja, dat heeft misschien ook wel in ons voordeel gewerkt. Even nog over jezelf. Je zegt, ik, ik weet niet wat, wat de stand van zaken is. Uh, weet je dat echt niet? Nee, nee. Bedoel, ten opzichte van Ajax, hè? de belangstelling van Ajax voor jou? Ja, dat weet ik. Maar ja, de, de, de situatie is gewoon uh, dat, ze, uh, ja, dat ze met Sillis uh, bezig zijn. En, en dat, je, dat ik zeg maar, daarna kom. Dus uh, dat is het. Dennis Gentenaar, wel heel goed keepend vanmiddag bij Ajax tegen VVV. VVV Ajax moet ik zeggen, natuurlijk werd dus 2-2. 1-1 eerder op de middag werd Heracles tegen Feyenoord. Ja, en heb je dan gewonnen of punten laten liggen? Dat is altijd de vraag. De trainer van Feyenoord vond het wel een terechte uitslag. Frank Snoeks nu in gesprek met de trainer van Heracles, Peter Bos. 1-1, dan is de vraag, is dat een winstpunt of twee verliespunten? Nee, ik ervaar het wel als twee verliespunten. En het laatste kwartier had ik wel zoiets op een gegeven moment toen het eenmaal 1-1 was. en wij uh, heel slordig in balde zit werden van ah, laat hem nu maar afluiten. Want nu ben ik wel tevreden met 1-1. Maar als ik over 90 minuten kijk, vind ik dat wij ja, als er 75 minuten erg goed gevoeld hebben. Ja, en in die fase hadden jullie eigenlijk meer eruit moeten halen, toch? Dat vind ik ook. En daarom zeg ik, als je over 90 minuten kijkt, vind ik dat je wat tekort krijgt. Maar op het eind ben ik blij dat hij afloot, want uh, ik denk dat het dan nog eerder 2-1 voor Fijner zou worden dan voor ons. Zo'n invalbeurt van Plet, daar ben je natuurlijk geweldig blij mee. Ik wou dat iedere speler zo inviel. Ja, want je hebt er drie laten inbrengen. Dan zouden we 3-1 geworden zijn vandaag. Maar wat doe je met, met zo'n invaller die twee keer scoort? Want hij is zelf ook heel blij, maar geeft eigenlijk aan... Van als, als ik meer speeltijd krijg, zal ik misschien ook wel meer scoren. Ja, dan zal hij misschien ook gelijk in hebben. En hij doet het erg goed. Dat is het enige wat hij ook kan doen richting mij. En hij maakt het me daar alleen maar moeilijker mee. Of niet? Of, of denkt een coach ook van het is een geweldige luxe als ik iemand op de bank heb zitten die ik laat invallen en die scoort? Nee, want dat vind ik zo onzin. Dat, zo denk ik in ieder geval niet. Iemand die uh, in zo weinig minuten zoveel scoort, zou ik geen reden bedenken waarom die in het eerste gedeelte niet zou kunnen scoren. Maar we hebben, we hebben natuurlijk uh, met name voorop ook gewoon een hele goede voetballers staan. En uh, hij kan niks anders doen dan hard blijven werken, zich door blijven ontwikkelen. En de minuten die hij krijgt volop benutten. En dat is hij aan het doen. En wat is, dan het, wat is nu het motto geweest in de laatste tien minuten? Uh, dan is het 1-1. En dan, als je dan durft winnen, dan riskeer je te verliezen. Ja, maar ik probeer als coach te kijken naar wat ik voor mijn ogen zie. En, uh, en, en daar vond ik dat wij uh, heel veel onnodig balverlies leden. Uh, op het moment dat we voorwaarts waren. En dat kost heel veel kracht als je dan weer achteruit moet. En in die fase waren we zo slordig in balbezit dat ik. Uh, ja, dat ik eigenlijk meer zat te denken van nu moet het gewoon 1-1 blijven dan dat we toch nog die 2-1 zouden maken. Die, die, we hadden dus, bij de 1-0 hadden we al meer kansen en, en, en, en moeten scoren. Ook bij 0-0 al. In die fase speelden we vond ik bij Vlagen erg goed. Over drie wedstrijden gerekend. Is dit de start uh, waar je van kan dromen? Ja, nou RKC sta je 2-0 voor. Dat wordt nog 2-2. Dat is zuur. Toen speelden we erg slecht. Dat hadden we eigenlijk niet meer verdiend. Maar als je met 2-0 voor staat wel. Vandaag had je ook kunnen winnen. Dus nou in die zin vind ik dat we wat punten te weinig hebben. Aan de andere kant, ons voetbal wordt steeds beter. En daar geloof ik altijd in. Als je gewoon goed gaat voetballen, dan op een gegeven moment gaan die punten komen. Peter Bos van Herakles naar de 1-1 tegen Feyenoord. De laatste kilometers komen eraan in de tweede etappe van de Vuelta. Gio. Zit zitten inmiddels in de laatste 8 kilometer tempo. Wordt gemaakt door de Belgische ploeg die uiteenvalt de Omega Pharma Lotto ploeg. En nu hebben de renners nog 7 kilometer te goed. Want ze komen net onder het pano door, onder de vlag door. Waarop dat staat op een hele lange brede rechte weg. De wegen in Spanje, we weten het allemaal. Ze zijn allemaal een stukje breder in de koers. Dan met name in die finales in de Tour de France. Waardoor vaak toch de chaos iets minder is in de ronde van Spanje dan in andere koersen. Dan inderdaad in de Ronde van Frankrijk. Of bijvoorbeeld in de Giro. Waar ze het liefst nog in een middeleeuws dorpje aankomen. Bovenop een smalle passage. Maar hier in Spanje dan willen ze gewoon rustig finishen. Dat doen ze dan over grote brede wegen. Waar het publiek dan mooi aan de kant staat. En ik Carlos Barredo in de richting zie knikken van de koploper. Van de man die op dit moment het tempo aanvoert van het peloton. De man van Omega Pharma. Van joh, doe jij het werk maar. Want wij hoeven zo nodig niet. Natuurlijk bij Rave rijden ze allemaal voor Oscar Freire... zoals al die ploegen voor hun sprinters rijden. Zoals HTC Highroad rijdt voor Mark Cavendish. Maar daar is de organisatie toch ook een beetje weg. Want we zagen Tony Martin zojuist toch een beetje schuddenbollend zo in de richting van een ploeggenoot kijken... die al uit het treintje vandaan ging, die zich terug liet zakken. Zo van, joh, dit is veel te vroeg. We moeten hier nog meer mannen hebben. We zien dat Cavendish nog twee mannen bij zich heeft daar vooraan in het peloton. Maar hij zou het in principe moeten kunnen afmaken... Waren het niet dat we een lastige finale tegemoet gaan met dat ene klimmetje? De sprintersploegen, ze proberen zich allemaal te formeren. We zien daar een lekke band voor een van de mannen van Quickstep. Dario Cataldo staat er aan de kant. Hij is niet echt belangrijk in deze etappe. Hij zou misschien wat werk kunnen verrichten voor Tom Bonen, zijn ploegmakker. Die in elk geval in de sprint het wel goed had moeten kunnen doen. Maar hij is er dus niet meer bij. Er komen ook mannen van Skill Shimano naar voren. Twee Nederlandse ploegen zien we in elk geval aan de kop van het peloton rijden. De Rabob. De voor Oscar Freire en de Skill Shimano-ploeg voor die Duitser, voor Marcel Kittel. Radio 1. Het NOS-journaal. Half zes, hier is Martijn Nijers. In de Libische hoofdstad Tripoli zou de bevolking massaal de straat zijn opgegaan. om het vertrek te eisen van kolonel Gaddafi. In de stad zijn explosies en zwaar geweervuur gehoord. Volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera zijn rebellen uit Misrata al vanaf zee Tripoli binnengegaan. De stad is nu van alle kanten ingesloten. Al Jazeera meldt ook dat de NAVO een mogelijke verblijfplaats van kolonel Gaddafi heeft gebombardeerd in Tripoli. Het is onduidelijk of hij daar zit. Er zijn ook geruchten dat Gaddafi naar Algerije wil vluchten. Op de A7 bij Abbekerk is opnieuw een voorwerp gevonden. Dit keer een plastic geit. Een automobilist zag hem vannacht staan en haalde de nepgeit van de snelweg. De politie van Noord-Holland zoekt al maanden naar iemand die sinds begin dit jaar allerlei dingen op de A7 tussen Abbekerk en Din zet, Zoals een plastic koe en een magnetron.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 met Marco Verhoef. Marco, een waarschuwing voor zwaar onweer dus. Hoe is de situatie nu? Nou, het, het lijkt allemaal mee te vallen, maar ik ben nog erg voorzichtig, want er trekken nog wel buien over de genoemde provincies met name. En uh, de atmosfeer is erg broeierig. Er zit een hoop vocht in. En dat zijn wel de randvoorwaarden uh, om die zware buien te kunnen laten ontstaan. En dat kan de komende uren dus nog steeds gebeuren. En dan kan het eventjes omweren, dan kan het hagelen en dan zijn ook windstoten mogelijk. Nou, in de avond en nacht trekken die buien wel vrij snel weg. Vannacht is het dan ook meest droog, klaart het verder op... en lokaal zou dan een mistbankje kunnen ontstaan. Minima tussen de 12 en 16 graden. En dan hebben we morgen een heel vriendelijke dag tussendoor. Met flink wat zon en temperaturen van 22 graden in het noordwesten... tot 25 in het zuidoosten. Niet veel wind uit een noordelijke richting. Een mooie zomerdag dus. Dinsdag gaat de temperatuur weer wat omhoog, naar 24 tot 28 graden. En dat bekopen we later op de dag met opnieuw regen en onweersbuien. Dan is het woensdag wat minder nat en wat koeler... En donderdag weer wat warmer met weer wat meer buien. Met andere woorden, we hebben een onstabiele zomerweek. ANWB Verkeersinformatie. Er is een ongeluk gebeurd op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. En daardoor staat er bij Muiden 2 kilometer file. De rechte rijstok is daar dicht. Ook een ongeluk bij Rotterdam op de A15 is dat. Van Europort naar Rotterdam. Bij knooppunt Vaanplein is ook de rechte rijstrook dicht. De file daar is ook 2 kilometer. De A20 hoek van Holland Gouden, daar staat het vast voor knooppunt Terbrigseplein. 3 kilometer file daar. De andere kant op bij Rotterdam Centrum 2. En nog eentje door wegwerkzaamheden op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Tussen de Afrit den Dolder en knooppunt Rijnsweert 3 kilometer. Sportradio. Het is drie minuten over half zes... ...voor wij aan de gebruikelijke overzichten toekomen... ...en nu vertellen dat het 3-0 staat voor PSV... ...in de rust van de half vijf wedstrijd uit bij ADO Den Haag. Gaan we naar Gio Lippens... ...want we naderen de finish van de tweede etappe van de Vuelta, Gio. Zeker hoor, we zijn er bijna bij. Twee kilometer nog. Zojuist een prachtige rotonde gehad... ...waar de renners van een beetje 180 graden moesten doordraaien naar links. En het allemaal maar net goed ging. Tony Martin ging daar als eerste man van het peloton ging die, die bocht in. Hij kwam er als derde, vierde man... Man uit, want hij hield de bocht nou ja nog maar net, maar uh, het was een lastig bochtje hoor. Tony Martin dus, uh, de man die zich uh, moet opofferen voor Mark Kevin is. We zien hem daar weer naar voren schuiven. Naast een uh, klein groepje van Leopard. Dat zijn de mannen die de sprint gaan aantrekken voor Daniele Benatti. En als Benatti dan uh, die sprint wint, dan uh, weten we zeker dat hij de man is... die straks uh, in de rode leiderstrui mag gaan rijden. Op dit moment zijn uh, teamgenoot Jacob Voegelzang, dat is de deen die de leider... Leider is in de ronde van Spanje na die ploegentijdrit van gisteren. Vogelzang, die gisteren min of meer verbaasd was. dat hij uiteindelijk de, als eerste over de streep mocht rijden. Want hij verwachtte eigenlijk dat er van achter nog mannen van zijn ploeg zouden aankomen. die hem op de streep nog zouden voorbijrijden. Maar hij was absoluut de eerste man. zodat hij uiteindelijk dan toch die rode leiderstrui mocht aantrekken. We zijn inmiddels in de laatste kilometer aangekomen. Een van de mannen van die Leopardploeg, die daar op kop van dat peloton wegsleurt. En toch ook een klein gaatje inmiddels heeft geslagen. Dat is Davide Vigano, de Italiaan van de Leopardploeg. Hij rijdt met een gaatje van een meter of 75 op het peloton. En dan moeten de sprinters nu toch wel echt door gaan trekken. Nou dat doen ze hoor. Want het is alsof Vigano stilstaat op dat klimmetje. Daar gaan we dat klimmetje op. En dan wordt er echt stevig doorgetrokken aan kop van het peloton. We zitten inmiddels dus in de laatste kilometer. En dan gaat het tempo flink omhoog. En zijn dan de sprinters inmiddels losgereden van de rest? Waar is Peter Sagan? Dat is de man op wie we toch ook allemaal gaan letten. Die zit daar in het vierde wiel. Zit Marcel Kittel er nog bij. Man van Skil Shimano zit toch ook behoorlijk vooraan. En dan krijgen we toch nog een gewone, echte massa-sprint. Even kijken naar achter of ik Mark Cavendish nog kan ontwaren. Ik zie hem op dit moment niet. De sprint wordt aangetrokken door een man van Omega Pharma Lotto. Die heeft dan een renner van Sky bij hem... In het wiel. En dan krijgen we toch mogelijk een verrassende winnaar hier, hoor. In ieder geval niet een van de grote namen die we verwacht hadden. Het is inderdaad de renner van Sky die daar gaat winnen. Zou het Sutton kunnen zijn die daar de overwinning pakt? Dat is toch wel heel erg verrassend, hoor, hier. ...dat we niet Peter Sagan daar uh, de sprint zien uh, aantrekken. Dat we Peter Sagan toch uiteindelijk zien dat hij zich uh, laat kloppen daar vooraan. We wachten op de officiële bevestiging hier van uh, de overwinning hier. Maar ik denk haast dat het die Sutton is... ...die toch ook al uh, verrassend... Uh, kuurne brussel Kuurne won dit jaar. En die dan hier als een duveltje uit een doosje naar voren komt... Uh, ...voor de Skyploeg. Die dan toch uh, op verrassend genoeg hier de overwinning uh, heeft uh, te pakken... Gekregen. We zien daar weer de sprint van voren. We zien inderdaad, inderdaad dat de sprint gewonnen wordt door een renner van Sky. Ja, dan moet dat toch echt die Christopher Sutton zijn. De man die dus eerder al een overwinning pakte in zijn seizoen. Dat deed hij helemaal aan het begin van dit seizoen. Toen verrast hij die ook alles en iedereen. En hier gaat hij toch ook gewoon naar de overwinning hier. Christopher Sutton de winnaar hier van deze eerste vlakke etappe in de Vuelta. Maar in de Vuelta is niets snap. Niets vlak in de Vuelta, daar is zelfs een vlakke etappe nog moeilijk voor de echte sprinters om daar vooraan te komen. De echte sprinters, ja, ze laten zich allemaal in de luren leggen. Zodat we een verrassende winnaar krijgen met deze Christopher Sutton. Buitenlands voetbal langs de lijn. We beginnen in Engeland. Daar speelt op dit moment Bolton Wanderers thuis tegen Manchester City. Stand is daar 0-1 door een goal van David Silva. Eerder vanmiddag won Wolverhampton met 2-0 van Fulham. En speelde Norwich City met 1 en gelijk tegen Stoke City. Gisteren ging Arsenal op eigen veld onderuit tegen Liverpool. Het werd 2-0. ziet Luis Suarez, scoorde eenmaal. En het is een pijnlijke nederlaag voor coach Arsene Wenger. Zeker gezien het spel van Arsenal. Ik bedoel dat... The result is very harsh on the quality of our game and uh, overall uh, we, we cannot say that at the moment we are, we are very lucky but as well uh, I believe the goal was offside today and uh, that is absolutely scandalous that uh, every single decision uh, in the last three or four months uh, je kunt niet zeggen dat het regent zoals je zegt het Ja, Wenger vindt dus allemaal dat het niet mee zit. Hij bekritiseert de beslissingen die de afgelopen maanden tegen Arsenal werden genomen. En ook gisteren zag je een buitenspeldoelpunt goedgekeurd worden. Het is sowieso lastig voor Arsenal deze periode. Na twee wedstrijden, pas één schamelpuntje en belangrijke spelers zijn vertrokken of dreigen nog te vertrekken. Dan gaan we verder naar Duitsland. In de Bundesliga pakte Schalke uiteindelijk toch zijn tweede overwinning vanmiddag. In drie wedstrijden tegen Main stond Schalke lange tijd met 2-0 achter. De van Huntelaar in de 57 minuten zorgde voor de ommekeer. En Schalke won uiteindelijk daar nog met 4-2. Bayern München versloeg gisteren Hamburger SV met 5-0. Een welkome overwinning na een ook wat moeizame competitiestart. Tegenstander Haasvouw werd van de mat gespeeld. Vooral ook eh, door Arjen Robben, een van de smaakmakers bij Bayern. Ja, ik loop weer weer aan, We weer goed, hoog gemotiveerd. Ook... Äh, we hebben een goed resultaat gehaald. We hebben ook gezegd dat we beter moeten spelen. Vandaag hebben äh, we äh, veel agressiever naar voren gespeeld. Ik geloof dat HSV ons ook een beetje geholpen. had. Die hebben ons ook een beetje toegelassen, geloof ik. Maar we moesten dat ook afswingen. En dat hebben we gemaakt vandaag. Ja, een opgelucht. Robbe dus. Goed gemotiveerd. Goed gespeeld. er afgedwongen allemaal woensdag tegen Zurich. Ook al lekker gespeeld. Er kan altijd nog beter worden gespeeld. Maar het uh, werd ook wel een beetje geholpen, zei Robbe eerlijk door het wat zwakke vertoon van HSV. En in Spanje zou dit weekend ook gespeeld worden, maar door een spelerstaking werd de eerste speelhonden geschrapt. Morgen gaan in Spanje de spelersvakbond en vertegenwoordigers van de profliga weer om de tafel zitten om te proberen om tot een oplossing te komen. De voetballers staken omdat ze meer garanties willen voor de betaling van hun loon. In Nederland wordt niet gestaakt, Bas Ticheler, ADO, Den Haag, PSV is gewoon begonnen aan de tweede helft, hè? Ja, dat is gebeurd. Vier minuten ruim, vier minuten geleden. Overtreding nu gemaakt door Pieters, die eigenlijk een beetje ongelukkig probeert om een bal weg te trappen. En daarbij in ieder geval ook zijn tegenstander raakt. Dat is Verhoek, die ligt nu op de grond. Pieters komt maar eens kijken en zegt, nou was nou echt zo erg? Verhoek heeft echt pijn. Of het nou heel gemeen was en of er nou heel veel opzet in het spel was, vraag ik me af. Want ik denk dat Pieters wel de bal wilde wegtrappen, maar die eigenlijk miste. En dus Verhoek gewoon in de buik raakte. Schrijf de staat erbij, verzorging mag nu het veld in. Er is niet zo heel veel gebeurd in de eerste minuten van deze tweede helft. Den Haag heeft wel gewisseld. Immers die begon als middenvelder toch maar weer in de spits gezet. Van Duinen die daar stond is niet meer teruggekomen op het veld. En dan moet er dus een middenvelder bij. En dat is Paul Mulders geworden. En zo staat Immers nu geflankeerd door Vicento en Verhoek in de punt van de aanval. Hij staat weer Verhoek. Dat betekent dat de vrije schop die nu wel gaat komen door Verhoek zelf mag worden genomen. De eenmansmuur is Mertens. Die staat op de rand van het strafgebied. De bal komt vanaf de rechterkant. Lange mensen mee, beweging in het strafhofgebied. Wil Ader nog wat van de middag maken, dan zou deze er eigenlijk maar meteen in moeten. Dan wordt het misschien nog wat. Verhoek met een uh, scherp aangesneden bal. Die door Wijnald wordt weggekotterd. Voor de voeten komt Van Toornstra. Die wil ineens schieten. Maar die raakt in het strafhofgebied de benen van een van de PSV-verdedigers. Dan wordt de bal opnieuw ingebracht in de richting van het strafhofgebied. Doorgekopt. Toornstra wil er naartoe, dat lukt niet. Wordt hij wel of niet naar de vlakte geholpen door Bouma? Het publiek schreeuwt om een strafschop. Toornstra kijkt naar de scheidsrechter. En de scheidsrechter zegt: uh, corner. Dus niks penalty. Want ik zag er. Niets kwaads in in dat duel waar Toornstra naar de grond gaat. Die krijgt nu nog een duwtje ook van Strootman mee van, hey, stel je niet zo aan. De vraag is, is dat goed gezien? Nou ja, Bouma gaat het koppel wel wel, laten we zo zeggen, met alles wat hij heeft aan en duwt ook zijn tegenstander echt wel weer naar de grond. Dus ADO heeft wel enig recht van spreken. Er is nog wat overleg ook nu tussen wat mensen van P.S.V. en de scheidsrechter. Maar een strafschop komt er niet. Een hoekschop komt er wel met verhoep die de bal al vanaf de rechterkant heeft klaargelegd. En inmiddels nu 52 van deze wedstrijd. 0-3. Nog altijd. Balken met de tweede paal. Toivonen komt weg. Moet Strootman de rest doen. Dat doet Strootman. Die komt de bal over de zijlijn aan de andere kant van het veld. Den Haag wil nog wel een stormpje ontketenen... voor zover dat meteorologisch vandaag nog nodig is... om dat zelf te doen, om te kijken of de middag nog wat oplevert. Voorlopig is het gewoon 0-3 en dat klinkt als beslist. En weer was er goud voor Adelinde Cornelissen op het ek dressuur in Rotterdam. Onze gisteren de Grand Prix Speciale met een fout in haar proef. Vandaag in de kuur op muziek was ze goed voor een persoonlijk record. Edwin Cornelissen, geen familie van, sprak maar daar. Adelinde, dat is de tweede titel in twee dagen tijd. Uh, hoe anders voelt deze aan?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 Allemaal wel, Adeline Cornelis. Dus tweemaal goud en eenmaal brons met het team dit weekend in Rotterdam. We gaan even naar Gio Lippens, de finish van de etappe. Sutton werd de verrassende winnaar in die Vuelte-etappe. Gio, hebben we eigenlijk ja. een nieuwe leider in het algemeen klassement? Nou ja, we hebben een nieuwe leider in het algemeen klassement. Althans, voor het klassement dat we zojuist hebben gekregen van de Spaanse collega's. Daniele Benatti zou de leider zijn in de wedstrijd. Maar eerlijk gezegd begrijp ik dat niet helemaal. Want Vogelzang had een aantal seconden voorsprong op... Daniele Benatti. Ja, die kwam trouwens gisteren in dezelfde uh, tijd over de streep als uh, Benatti. En uh, die won uh, gisteren dus in wezen die etappe. Hij was dus de leider. Maar ja, Benatti komt uit zijn eigen ploeg. Uh, reed dus gisteren achter Vogelzang En eindigt vandaag als zesde. Pakt dus helemaal geen bonificatieseconde. En onderweg heeft hij ook geen seconde kunnen pakken. Omdat doodsimpelweg die kopgroep van vier man... alle bonificatieseconde heeft weggepakt. Dus ik begrijp eerlijk gezegd niet helemaal... waarom ze Benatti nu uh, bovenaan hebben. Gezet. Het is een uh, ja, misschien een duizendsten van seconden spel geworden. Misschien dat Vogelsang uh, uh, wat op achterstand is uh, binnengekomen. Dat zou inderdaad nog kunnen in zijn rode trui. Maar dat hebben we allemaal niet kunnen zien in die finish. We hebben wel de eerste team van de etappe kunnen zien. Christopher Sutton dus, 26 jaar oud uit Australië. Hij won dus eerder dit jaar ook al verrassend kuurne brussel Kuurne in een uh, verschroeiende sprint. Hij pakt de overwinning, maakt de dag van Team Sky helemaal goed. Want die hadden ook al Boris van Hagen als winnaar in Hamburg. Dus die hebben een fijn dagje daar bij die Engelse ploeg. Tweede vicente Reines, de man van Omega Pharma, Spanjaard. Derde Marcel Kittel, jawel, hij zat er dus wel bij. En misschien was dit wel een unieke kans geweest op een etappeoverwinning, Want dan had hij het sprongetje nog moeten maken naar die eerste twee. Vierde Tyler Ferrer, een van de echte andere sprinters. Vijfde Mattie Bressel van Rabobank, toch ook wel verrassend. Zesde dan Benatti, die met die ereplaats misschien dan toch wel uiteindelijk die het uh, leiderstrui veroverd heeft op zijn ploeggenoot Vogelzang. Zesde Gasparotto, dan hebben we Lloyd Mondori, Luca Paolini en John Degenkolb... de nieuwe man van Skill Shimano voor een seizoen. Hij sprintte uiteindelijk naar de tiende plek. Nou, laten we ons maar gewoon vasthouden aan die uh, uitslag... die we zojuist hebben gekregen van de Spaanse collega's. Benatti dus als leider van start in de etappe van morgen. Tweede staat daar dan, Vogelzang derde, Peter Sagan, die heeft zich dan ook naar voren gewerkt. Achtste, Marcel Kittel, de beste man van Skill Shimano. En negentiende plek voor Koen de Kort, de beste Nederlander in het algemeen klassement op 18 seconden van de leider van Daniele Benatti. Morgen opnieuw een vlakke etappe. Dat is de laatste kans voor de sprinters voordat ze overmorgen het gebergte ingaan. Want dan gaan we naar de Sierra Nevada en dan wordt het gewoon het spel van de grote mannen, van de klimmers, van de klassementsmannen. Die mogen zich daar laten zien. Maar de eerste massasprint van deze Velta wordt dus verrassend gewonnen door een Australië, door Christopher Sutton. De erediffusie. Alle wedstrijden van dit weekend. We beginnen in Almelo. Herakles tegen Feyenoord werd 1-1, maar de rust stond het nog 0-0. 1-0 door op Plat en 1-1 Fernandes. Het was het eerste puntenverlies van Feyenoord deze competitie. Rotterdamers kwamen terug van achterstand... en hadden volgens trainer Ronald Koeman nog kansje, een klein kansje op een overwinning. We bleven gevaarlijk voorin. En, en ja, dan moet je in plaats van misschien eens een keer schieten... Moet je, moet je het overzicht bewaren om dat iets beter uit te spelen. Maar het positieve is natuurlijk dat je achterkomt, dat je terugkomt in de wedstrijd. En hem uiteindelijk nog zelfs kan, kan winnen. Ik vind het wel een terechte uitslag doelpunt van Fernandez kwam voor een groot gedeelte op het konto van Ruben Schaken. Die een prachtige voorbereidende actie had. Maar Fernandez gaf het laatste zetje. En dat heeft gevolgen voor de eerlijst van Schaken. Ik sta nog steeds op nul doelpunten bij Feyenoord. En dit had mijn eerste kunnen zijn. Helaas. Maar ja goed, je pakt wel een punt hier. Dus uh, al met al kan je wel tevreden zijn. Die bal zit erin. Wie er maakt, maakt niet uit. Het is, is een cliché, maar het is echt zo. Ik zal het toch moeten doen met de assist. Dus uh, daar moet ik maar mee leren leven. Toch is de trainer tevreden over invallig schaken. Ruben is heel goed bezig. Hij heeft vertrouwen. En uh, ja, met dit soort invalbeurt en, en hoe hij de rest van de week traint... is gewoon heel positief. En dan is het super om dit soort spelers achter de hand te hebben. En, en wie weet uh, komt het steeds dichterbij dat hij start.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 VVV Ajax eindigde in 2-2. Rust 0-0. Moussa ook al met zo'n laatste duwtje. 1-0. Moussa heel mooi. 2-0. 2-1 Theo Jansen. Siktorson 2-2. En daar bleef het bij. En net als eerder dit seizoen tegen de Graafschap begon Ajax dus niet goed aan een uitduel. En dat is voor de trainer Frank de Boer niet helemaal te bevatten. Ja, dat is heel moeilijk uit te leggen. Je je weet het juist dat VVV heel uh, agressief wil beginnen. Dat weet je ook van de graafschap. Uh, daar va vaak moeten ze daar ook vooral van hebben, omdat wij natuurlijk meer kwaliteit hebben. Dat is ook, ook geen schande. Dus dat geef je van tevoren aan. En als je dan zo slap begint eigenlijk bij de helft, hè, de eerste kwartier, ja, dan, dan uh, ja, begrijp je dat niet als coach, zijn. Nee. Moussa was de grote man bij VVV. Leek Ajax dus ook een Nederlaag te gaan bezorgen. Nigeriaans scoorde twee keer. Wilde eigenlijk na het WK 120 waarop hij ook al zo goed gespeeld had... even uh, ja, naar huis naar Nigeria. Ja, but I don't have a choice. I have to come back. Well, I think well I come back and I play my first game. And I scored two goals. Ja, hij zei, ik wilde daar nou wel één, maar ik had geen keuze. Ik moest gewoon terugkeren naar Venlo naar mijn werkgever en achteraf gezien is hij er blij mee, want uh, ja, hij maakte twee goals.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 ja, die wedstrijd eigenlijk nog uh, uit handen geven. Ja. En dan zijn we uiteindelijk natuurlijk wel blij uh, dat we hier uh, nog wat over, een punt aan overhouden. Gentenaar dus de prachtige keeper vanmiddag van VVV. Ook in de race om tweede keeper bij Ajax te worden. De Amsterdammers willen voortsluiten van de transfermarkt. Nog een doelman contracteren. De keeper van VVV is één van de opties. Frank de Boer legt de situatie uit. Silles is onze eerste keuze, maar uh, als dat niet door zou gaan... dan uh, willen we anders heel graag Dennis Ginter. Uh, omdat hij weet hoe we graag willen spelen. Hij heeft het al bewezen bij ons. En vandaag heeft hij dat ook weer bewezen. AZ-NEC werd 4-0. Bij de rust stonden nog 0-0, 1-0 Altidoor. 2-0 Elma en een penalty... 3-0 Altidoor en 4-0 Mooisander. Dat was een rode kaart voor Smos van NEC in de 63ste minuut. Al doelpunten vielen dus in de tweede helft. Een groot verschil tussen de eerste en tweede helft, zou je zeggen. Trainer Gert-Jan Beek zag zijn ploeg echter al voor de rust weer tot leven komen. Ik was al zeer tevreden over het feit waarop het team zich herstelde... na een moeilijke openingsfase. En je moet de kennis dus ook aan de C geven dat ze dat gewoon goed deden. Het een heel gevarieerd positiespel. We hadden er weinig vat op. Dat is ook een compliment aan de NEC. Alleen je weet ook dat als dat niet afgestraft wordt met doelpunten... En dat, je, dat, dat het wel heel, heel veel energie kost. En dat, ze, uh, dat had ik bij Herenveen uh, ook al gezien... dat ze dat nog niet een hele wedstrijd volhouden. Twee van de vier doelpunten kwamen van de Amerikaan Josie Altidor en dat terwijl de aanvaller nog niet op volle kracht is. Verbeek kan hem daarom nog geen basisplek beloven. Nee, je zoet wel naar vastigheden, maar uh, Josie is nog niet zo ver... dat hij week, week in, week uit al drie wedstrijden kan voetballen. Hè. Dat, dat weten wij, dat hij fysiek nog niet zo ver is. Eh, want ik gaf hem ook aan, ik zei, geef eens dus op een schaal van 1 tot 10 aan... Uh, uh, hoeveel je staat voor een basisoptreden, dan zei hij in acht. Nou ah ja, dat moet een tien zijn. In de eerste helft bood NXC nog prima tegenstand. En keeper Jasper Sillissen dacht daarom dat er nog wel iets te halen viel in Alkmaar. Ja, zeker. Ik denk dat we de eerste helft de bovenliggende partij waren. Dat we bijna tot geen kansen echt weggegeven hebben. En die kopbal wel van Alti door. En voor de rest waren we gewoon sterker. Alleen als je dan nou zo de kleedkamer uitkomt, dan uh, heb je helemaal niks in de eerste helft. Een belangrijk moment in de wedstrijd was de penalty voor AZ en de rode kaart voor Smofs. Op dat moment stond het nog maar 1-0. En hij zei tegen Alex Pastoor over de beslissing van scheidsrechter Paul van Boekel. Nou, ik sluit me aan bij de mening die de meesten hadden dat het uh, überhaupt geen overtreding was. En, uh, en dan dus ook geen penalty en zeker geen rode kaart. Uh, maar aan de andere kant, uh, de scheidsrechter stond er hartstikke dichtbij, dus was wel heel resoluut. En uh, hij moet het uh, in een split second beslissen. Nou, ik denk dat dat verkeerd was, uh, maar wij kunnen het rustig nog weer zo beeld uh, terugzien. Nou, ik ben er niet boos over, want uh, hij neemt op dat moment een beslissing en klaar, daar ga ik niet over zitten zeuren. Niet over zeuren. En dan staat op mijn blaadje ADO Den Haag PSV nog bezig, half vijf begonnen. Het staat al 3-0 voor PSV, Bas Tichler. Ja, er dat, dat gebeurt eigenlijk helemaal niet zoveel meer, ook in de tweede helft, waarin ADO wel in het begin geprobeerd heeft om uh, nou ja, iets op gang te brengen. Maar dat kwam eigenlijk niet. Dat leverde geen kansen, geen mogelijkheden op ook. Dus dat zakt eigenlijk weer in. Dat ebt weg. Nou heeft PSV eigenlijk rustig de bal. Vilt PSV rustig rond. Is het aantal kaarten voor Aarde Den Haag inmiddels op vijf uitgekomen. En er zitten een paar pittige vervelende overtredingen bij. En ik heb dat eerder gezegd, dat is frustratie. Het publiek ging zich er zelfs mee bemoeien. Vervelende spreekkoren tegen de scheidsrechter die in hun ogen toch wat makkelijk met de kaarten wapperden. De speaker zei, stop er alstublieft mee. En nou geloof het of niet, maar ze deden het. En ineens sommigen ze heel liefelijk luigen. Wij willen luigen terug. In plaats van de scheidsrechter van nu Jan Weger heeft. Maar het is redelijk netjes opgelost allemaal. Er is nog een blessure bij Lens. Pieters gaat nu naar de kant en zegt tegen Rutte... ik heb ineens heel veel last van mijn rechter bovenbeen. Wat is daar aan de hand? Daar komt nu ook een verzorger naartoe. Dat zou toch wat zijn, ook met het oog op zijn mogelijke vertrek naar Newcastle, als je dan nu nog geblesseerd zou raken. Dat valt misschien wel mee. Hij loopt weer het veld in. Hij heeft denk ik alleen maar aangegeven dat hij toch ergens een beetje last van heeft... en dat hij er misschien straks wel wat, liever, wat eerder uit zou willen. Goed, dat houden we dan maar in de gaten. De bal rolt weer... Die wordt door Ado door teruggegeven aan het PSV na, om het mogelijk maken van de kleine bestuurbehandeling. De bal rolt en is in de voeten gekomen van de Rijk. De Rijk Strootman, terug naar de Rijk. En die mag dan, want hij heeft een aardige paas proberen om mensen voorin te bereiken. Dat doet hij inderdaad in de richting van Labiat. Zo'n goede bal. Nee, net te hard. Want Labiat wil eigenlijk de bal in de loop meenemen. Als hij hem net even aanneemt en net even aanraakt, dan heeft hij nog de kans dat, er, dat die bal binnen blijft. Dat is nu niet het geval. En dat betekent dat ADO gewoon de bal bezit heeft, een doeltrap mag nemen. En Lewin gepaast heeft naar Ami Mertens in de achtervolging. Als ADO nog wat van de wedstrijd wil maken hoor je dan te zeggen in deze fase dan moet het snel. Maar zoals ik al eerder zei de kans dat ADO nog van de wedstrijd wat kan maken is eigenlijk gereduceerd tot nul. Omdat het geloof er bij de ploeg van Marie Stijn totaal uit 0-3 dat zijn de alleszeggende cijfers. PSV heeft de zaakjes goed onder controle in Den Haag na 66 minuten. Hoewel nu kansen toch nog voor ADO. Via Immers dan moet je schieten. Immers bal geblokt door de keeper en van dichtbij. Nee weggewerkt. Door de PSV-verdediging via Bauma Dat is eigenlijk het eerste gevaarlijke, serieus dreigende moment van ADO in de tweede helft. Maar gaat er dus niet in. Ook mede door goed het keeperswerk van Isaacson. Blijft 3-0 voor PSV. Dan krijgt u de uitslagen van een uh, vrijdag en gisteren. Vrijdag was er Roda RKC 0-2. En gisteren walsde Twente over Heerenveen met 5-1. Vitesse Utrecht met 2-1. NAC Groningen 2-2. En Excelsior pakt het eerste punt thuis tegen de Graafschap 1-1. Twente gaat een kop met drie wedstrijden met negen punten. Ajax, Vitesse en Feyenoord hebben zeven punten. Onderin ADO met 1 uit twee is dus nog bezig. En NAC, Excelsior en Ereveen hebben één punt uit drie wedstrijden. Meld ik u ook nog de ruststand van Bolton Wanderers tegen Manchester City. Het staat daar 1-2 voor City. En ik meld u dat uh, voor alle volledigheid uiteraard uh, ADO-PSV in het Radio 1-journaal zo te horen is het vervolg daarvan. En vanavond wordt er natuurlijk nagekaart op deze zender om 10 uur in lijn Met Jeroen Stomporst en ook Ronald van der Geer is daar nog van de partij. En er wordt ook gesproken dan over het hockey. Bedankt voor het luisteren en nog een zeer prettig avond.